9 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. De Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst Shin Bet waarschuwt dat de grote verdeeldheid in het land kan leiden tot geweld. Met name op sociale media worden de uitingen steeds extremer. Het land staat op politiek onder hoge spanning. Een brede coalitie van acht partijen heeft een regeerakkoord gesloten en staat op het punt een einde te maken aan het tijdperk Netanyahu. Net aan jou noemt het verbond van linkse, liberale, rechtse, nationalistische en religieuze partijen een gevaarlijke linkse regering. In de deelstaat Sachsen-Anhalt zijn vandaag verkiezingen. De stembestrijd in de Oost-Duitse regio geldt als een belangrijke opmaat voor de landelijke parlementsverkiezingen komend najaar. De CDU van bondskanselier Merkel probeert in Sachsen-Anhalt aan de macht te blijven. Belangrijke concurrent is de rechtsradicale AfD. Ook de Groenen lijken veel stemmen te krijgen. Sachsen-Anhalt maakte vroeger deel uit van de communistische DDR. Het gebied is nog steeds economisch zwak. Een deel van de bevolking is weggetrokken naar Duitse regio's met meer perspectief. In Deurne is de politie vannacht massaal uitgerukt voor een vechtpartij. Twee grote groepen mensen gingen met elkaar op de vuist in een straat waar meerdere cafés zitten. Een getuige zei tegen Omroep Brabant dat zo'n 150 mensen bij de vechtpartij betrokken waren. Agenten dreven de groep uiteen en schreven boetes uit. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Adviseurs van de Britse koninklijke familie willen dat prins William en zijn vrouw Kate... meer tijd doorbrengen in Schotland om de banden tussen Engeland en Schotland te benadrukken. Dat meldt de Sunday Times. Buckingham Palace zou de Schotse kwestie niet willen overlaten aan de politici. In 2014 kozen de Schotten er nog voor om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Maar de laatste tijd is de roep om een nieuw referendum weer toegenomen... mede als gevolg van de brexit. Het weer landinwaarts geleidelijk zon... Er blijft de meeste plaatsen droog en het voortocht gaat nog 17 op de stranden... en rond de 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. De verdraging is daar een kwartier door een auto met weg. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...is Zin in ZFM. GFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 En als opening horen jullie natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Dams met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Margie Morris met O mooie Westertoren. Maar eerst die het Jordaan Cabaret. En hoe kan het ook anders? We gaan naar Zandvoort, al aan de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Alpas, de goed en moe, haar roesje voor de dag.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 Jij staat daar jaren al, waar ik ook loop, langs gracht of straat, jij volgt mij overal. Als jij zou gaan vertellen wat je al die jaren zo ziet, wat zou jij ons veel kunnen zeggen? Maar ouwe, je doet het maar niet. Oh mooi! Zwijgend op onze neer O grijze oude toren Hoe lief kijk jij me aan Als morgens vroeg je klokjes slaat En ik aan de slag moet gaan Hoe fijn klinken je klokken Hoe helder je tonen hoe warm als ik met mijn jans loop te wandelen, zo zalig je zaden. In een... Trots alle toren, van eerbied ben ik vervuld. Wanneer het zonne zonnelicht je ranken spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat, met vijftig jaren misschien.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 Milangoni, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Alle buren denk ik aan Corina, meisje wat. Toch zoveel wat oud. Met haar die danste in de wind. Een meisje als je nergens vindt. Want als ze naar me keek, was ik van streek. Jij schonk mijn liefde. En...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 de Hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalde. en meer platen verkochten dan vele rock en roll artiesten. De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Jansen. en u hoort ze nu samen met de Spelbrekers. De Silvera's en de Spelbrekers. Zeg juffrouw, hé hey, juffrouw. Zeg juffrouw, hé hey, juffrouw. Wat zou je doen als ik je tussenkom? Zeg De het op je mama zet wat de wil Papa doet Nee, laat het komt op de wereld zet Wat ik laat wil weten vraag ik jou En daarom vraag ik nog iets Zeg je vrouw, die je vrouw Wat zou je doen als ik je troven hou Zeg meneer, me meneer Dan zal ik roepen maar mama Als ik jou zie aan met de jasje aan dan. you need the best song. Wat ik aan de weten, vraag ik jou en daarom vraag ik nog iets. En je vrouw, je vrouw, wat zou je doen als ik je trouwen Als ik ben neer, he neer, dan zal ik roepen om allemaal. Als ik jou zie aan met je jasje aan, als als je ogen zee, Dan verdank ik naar de wagen daarom wil ik gaan door een stille wagen. niet alleen met jou. Als je even weg zal gaan, blijf ik staan, denk je aan. Dan raap ik even al mijn moed in. Dan zal ik vragen wat ik wil. Dan zal ik zachtjes zeggen: ja. Met je politiek van de regen in de druk En hup op de pup, we hebben de cup Kom laten we vrolijk wezen, Holland Met je kopen op de lat, in de olie Met je rijke dubbele bodemschap. Met we gaan nog niet naar huis En kameraden hand in hand Moeder wat een vader lang? Landje met je kies en uitjes goed voor u Met je kinderbijslag onder moedersbare plu Landje met je overvallen wegen Winnen zonder kloppen, voetjes vegen Landje met je zuilen en je uilen op tv Plekje om te huilen om het vervuilen van de zee Land van lanterfantes en van lifters. Gediplomeerde me geschifters Waar je kleur mag bekennen Van oranje tot rood En mag vrije met de vrijheid ook al me voor je ter dood Holland, met je niet kopen aan de deur Holland, met je vletne roze geur En je manen. schijnbare burgerlijk fatsoen Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen Want kijk, daar gloeien de buren Holland voor die troepers wie boebrucht, ont die Duitse markt in onze handen kruidt. Alle mina's, kabouters, de fabeltjes dromt. Moeder, wat een vader, rollend, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vader, lang Ik woon op een woning, men noemt het een krot, maar ik zie geen enkel bewijs. Er staat aan de deur onbewoonbaar verklaard, voor mij blijft het toch een paleis. Het huis is gebouwd in de 16e eeuw. Het staat van de ouderdom scheef. Ik ben er geboren, ik ben er getrouwd. Ik woon er zolang als ik leef. Op die aard. En natuurlijk op dit moment het EK-voetbal, hè? Zie je Zandvoort? Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondagochtend van 9 tot 10 reis je terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60, in de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige hits. Onderweg zometeen. Hoe kan het ook anders? Tom Manders als Dorus. Ook Max van Praag heb ik klaarstaan. Maar eerst hier Ja, zuster, nee, zuster. was in de jaren 50, nee, in de jaren 60, moet ik zeggen... een populaire Nederlandse komische televisieserie... Waar een heleboel grote hits vandaan kwamen. Natuurlijk de bedenker van de, Ja, zuster, nee, zuster, was Annie M.G. Smit. Hij heeft heel veel fantastisch mooie boeken geschreven. En de hoofdrollen in die serie waren Hattie Blok, Len Jongewaard, Piet Hendricks, Carla Lip. En hoe hoort ze nu? Ja, zuster, nee, zuster, met Harry. Wie durft het te zeggen. Ik durf het te zeggen. Ik ook. Ik ook. Wij durven het zeggen. Harry, wat heb je met je haar gedaan? Het zit niet meer zo goed Ik vond altijd dat korte haar zo keurig staan Je moet toch eens een keertje naar de kapper gaan Het is niet zoals het wezen moet Sorry Harry, sorry Harry Staat een beetje raar Doe iets aan je haar. Zeggen. Ik durf het te zeggen. Ik ook. Ik ook. Wij durven het zeggen. Harry, wat heb je met je haar gedaan? Harry, het zit niet meer zo best. Ik, Ik vond altijd dat lange haar zo enig staan. Er is nou wel een halve meter afgegaan. Harry, het is helemaal verpest. Sorry, Harry. Harry, harry, het staat een beetje raar. Doe iets aan je haar, je haar, je haar, je hart. Hij liet het weer groeien en knipte het weer. En nooit was het goed en hij wist het niet meer. Spierwit, SPIERWIT, VAN DE ZORGEN Wie durft het te zeggen? Ik durf het te zeggen. Ik ook. Ik ook. Wij durven het zeggen. Harry, wat heb je met je haar gedaan? Harry, het staat wel echt apart. Maar toch vond ik dat donkere veel leuker staan. Harry, je moet dus naar de kapper gaan. En verf het maar weer. What? Sorry, Harry, sorry, Harry, start and be. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurs en wat flurs aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn beeklomp willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Van onze menen, locht jong en oud.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 De woelige jaren van burgerlijk ongevoerzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. platen van Schellak en Vinyl draaien weer volle toeren. Het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 Toen nam de componisten pen en schreef er woorden op. Het was een grill en anders niet op een servet geklapt. Dit was, het werd een slakerlied En nu zingt heel de stad. Er is een uit. een aardig liedje, een lieve zwaar. Het was muziek van uh, Henriette Davids met een slager gaat op stap. En daarvoor hoorde je uit 1952 het hitje Max van Praag met Gluck Auf. Onderweg zometeen Adamo met Ik roep jouw naam. Ook Heintje Davids komt eraan met de potpourri uit de film Blake Bed. Maar eerst hoort u hier de, de drie kleine kleutertjes. En de jonkers en de joffers met trappelzak Boogie. Boogie, Boogie, trappelsak Boogie. boogie, de trappelsak boogie.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 ZANG EN Uit, wat is dat voor een geluid? Een pauze! Nog wat gegeven Zo zal ik leven Ja ik ben Sally Goge me Sally En toch zegt men Ik ben een oude naam Dan schud ik alleen mijn kop Geef er huis geen antwoord op Want ik ben Sally met de Rome Dig so good, I'm film Bleke Bed. En de volgende dame had twee hele grote hits in 1956. O Johnny stond ze drie weken lang op nummer 1. Dat was in 1956. En ze had ook nog een hitje in hetzelfde jaar. Ik kan vergeven. Alleen die kwam niet hoger dan nummer 7. En in 2005 is een DVD van deze dame gelanceerd. Met het nummer Bij ons in de Jordaan. Was samen met Johnny Jordaan en Willy Alberti. En die DVD stond drie weken lang op nummer 1 in 2005. In de Nederlandse muziek top 30. Deze dame begon op 43-jarige leeftijd. Trad ze voor het eerst op. En daarvoor verdienen ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. Ik heb het over Tante Leen. Geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. Een werkelijke naam. Tante Lena. Want Tante Leen, moet ik zeggen, is uh, Helena Kokpolder. Was een Nederlandse volkszangeres. En samen met haar gabber Johnny Jordaan. Mag ze aanspraak doen gelden op de Bovema-titel... De beste stem van de Jordaan. En die had ze zeker. U hoort er nu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 Die blijft, daar moet je maar aan binnen. Al zijn je kleuren ook niet van z'n taan. Eén doe jij niet meer aan de Salankelaan. Zo Toch zou ik jou nooit willen rellen. omdat ik zo veel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd van rechts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 Lief en leed, zoals je weet, tezamen delen wij. Lief, als oh vrouw, dat gaf ik jou. Maar al het leed, dat gaf je mij. Dat hij je toch. Dood... Zou ik een beetje kaal? Als stond ik uren met jou in de kou, toch aan slechts man. maar ga niet te ver. Ga niet te ver. Wees voorzichtig met dat moren. Nee, niet te ver. Zeg het tegen mama: ga nou niet te ver. Ga niet te ver, anders ben ik straks verloren. Een meisje met Spaans brouwen, Ik kuste haar vuur bij Fiesta Toen zei ze kalm aan mijn lieve vent Ga niet te ver Zei Lolita steeds maar ga niet te ver Ga niet te ver Wees voorzichtig met amoren Nee, niet te ver Zeg tegen mama, ga er niet te ver. Ga niet te ver, anders ben ik straks verloren. alle Spaanse vrouwen, Dan ga ik weer gauw hier vandaan Ga niet te ver Zei Lolita steeds Maar ga niet te ver Ga niet te ver Wees voorzichtig met Amore Nee, niet te ver Zeg het tegen mama Ga dan niet te ver Ben ik straks verloren Zo heerlijk ongedwongen, zo'n echte gisse, zelfbewuste stedeling. En overal voelt hij zich thuis als toffe jongen in de penozen bij protest en op de kring. Hij is zo geinig en apper en artistiek, maar Amsterdam is een bananenrepubliek. Het is jammer als je wordt beroofd of aangereden, maar wie verwacht nu openbare veiligheid. Men heeft hier een maling aan die burgerlijke zeden, waarvoor dan wel de telegraaf wat beter pleit. Het ligt natuurlijk weer aan de regentenkliek, maar Amsterdam is een bananenrepubliek. Ha, u roept aan ga de gegevens na en denk dan tevens na. Kijk naar de misdaad, naar verlies van mensenlevens, ja, dankzij de vlotte invoer van narcotica. Dan wees ik ook nog even op de burgervader. Eén sympathiek bestuurder en een man van eer. Hij doet geen aanval op uw buik of als slagader. Hij slaat geen mens om geld of kostbaarheden neer. Hij komt wel rond van twee maal honderdduizend piek. Maar Amsterdam is een bananenrepubliek. Het bruist en zinder langs de straten en de grachten Van collectief en comité en vormingsgroep. Van de verslaafden, de verknipten, de verdachten. Van vandalisme als papier en hond en pop. En Willem Breuker met zijn frisse volksmuziek. Maar Amsterdam is een bananenrepubliek. Ach, vergen mij dat ik lach. Het is geen bolle lach. Het is geen bolle lach. Het is een holle lach. En duurt soms wel een volle dag. Bij de gedachten aan het Amsterdamse gedrag. Met wat vervelend, die goedkope retoriek. En dan nog wel met die hooghartige mimiek. Zo'n boekup 700 was toch fijn ludiek. En zijn die grachten panden soms niet magnifiek. Neem anders, Orlov, wat een stijl en wat een ik? Of jullie aan, als de vlies geworden rare kik. En het gaat toch prachtig in de Jelliedek-kliniek.